Hemke Woldhuis met het NOS Journaal. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden... is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. Dat bevestigt de politie. Er werd al rekening mee gehouden dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Speurhonden, die haar familie had ingezet, vonden het lichaam. Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen om de aanslagen te plegen. De spreker in de video noemt het één na grootste winkelcentrum van de VS in de staat Minnesota, waar veel Somaliërs wonen. Ook winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk worden genoemd. De Universiteit van Amsterdam heeft in de amtswoning van burgemeester van der Laan gesproken met de studenten die al anderhalve week een faculteitsgebouw bezetten. Of het gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Studenten begonnen hun bezetting van het bungehuis tien, tien dagen geleden. Ze eisen meer inspraak en minder bezuinigingen. De burgemeester van Rome wil een benefietwedstrijd tussen het Nederlandse elftal en Italië om de schade te betalen die Feyenoord-hooligans afgelopen week hebben veroorzaakt in de Italiaanse hoofdstad. Burgemeester Marino stelt voor dat de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld. Hij legt het plan neer bij de Italiaanse voetbalbond.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 Het weer, regen, komt er vanuit het westen over het land. En vannacht valt er ook wat natte sneeuw. Daardoor kan het ook plaatselijk glad worden. Morgenochtend is het droog. Dan breekt de zon door. En dan wordt het een graad of negen. In de middag en daarna avond komen we er weer bij. Dit was het NOS... Landwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM het. In 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met, Met nu. Het laatste uur.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 En uh, dat was zo, uh, uh, zo lastig dat ik toen had, uh, de tip kreeg van waarom ging je niet een schoonmaakbedrijf. En uh, heb toen ontdekte ik dus dat ik kon werken bij het Amstel Hotel als onderaannemer. Hmm. En dan kon ik met één nacht werken. Ja. kon ik genoeg verdienen voor de hele maand. Eén nacht, nacht per week. Alleen met uh, schoonmaakwerk? Ja, met schoonmaakwerk. Ja. Maar na drie jaar ben ik, al weer, uh, uh, ben ik zelfs één jaar nog een boekhouder geweest. En daarna weer uh, lekker in de automatisering. Dat, dat ligt me hard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 Oké, okay, we zitten nu in Osdorp tijdens het interview en we hebben net geëvangeliseerd op, op het Osdorpplein. Kan je iets vertellen over uh, evangelisatieactiviteiten van jou? Um, we werken nu ongeveer een half jaar samen. Um, kan je iets vertellen over uh, ja, die activiteiten?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 Schwach, een Sünder verloren, wenn du stierst. Doch hebt den Kopf. Mal einsam gepflästet auch mit Schmerz, denn Himmel en und Tränen vor...